5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u hoe het staatssecretaris Van Rijn vergaat in de Tweede Kamer. Want hij verdedigt zijn hervormingen daar voor de langdurige zorg. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.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 De Nederlandse binnenvaartschepen op de Rijn in Duitsland die vanwege hoogwaterstillagen kunnen weer varen. Zo'n 400 schippers hebben vijf dagen aan de kant gelegen vanwege de gevaarlijke hoge waterstand. Inmiddels is het waterpeil in de Rijn weer zoveel gezakt dat het verantwoord is om verder te varen. Volgens de binnenvaartbranche Unie varieert de schade voor de binnenvaartschippers tussen de 5000 en 12.500 euro. Op de Elbe en de Donau, die voor overstromingen hebben gezorgd, waren, varen nauwelijks Nederlandse schepen. Het vaarverbod dat daar nog wel geldt, treft daardoor bijna geen enkele Nederlandse schipper. De Spinoza-premie gaat dit jaar naar natuurkundige Michaël Nelson, chemicus Bert Wekhuizen en taalwetenschapper Piek Vossen. Ze krijgen elk 2,5 miljoen euro van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, die ze mogen besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Taalwetenschapper Vossen is hoogleraar computationele lexicologie, een combinatie van informatica en taalkunde. Wat wij proberen is eigenlijk de kennis uit teksten te halen.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 Okay. <laughs> En dan krijgt u de verkeersinformatie. Dennis mooi. Ja, er staan nu 14 files, 40 kilometer uh, bij elkaar opgeteld. Dat is uh, minder dan gemiddeld. Er zijn wel een paar files uh, die opvallen. De A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bodegraven en Knooppunt Gouwer veel vertraging over 8 kilometer. Want bij het Knooppunt Gouwer staat een kapotte vrachtwagen. De rechterreis is dicht. Um, verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan daarom het beste omrijden... door de route via Gorkum te kiezen. De A27 en de A15 is dat. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... staat sluis 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht is er een ongeluk gebeurd voor het knooppunt Rijnsweert. Hier staat 3 kilometer. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. KPN introduceert KPN 1. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf.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 Radio in Journaal. Lucela Carrasso. Het is zes minuten over vijf. De inwoners van het Duitse dorpje Fischbeck weten niet meer wat ze moeten met zoveel water. Ze zijn al Kan niets meer maken. Zo meer vanuit het gebied van onze correspondent. Eerste politiek in Den Haag. De oppositie in de Tweede Kamer begon kritisch aan het debat over de hervormingen in de langdurige zorg. Dat debat wordt gevolgd door Marcel Bril. Marcel, uh, staatssecretaris Van Rijn is inmiddels aan het woord. Hoe reageert hij op die kritiek van de oppositie? Begripvol. Hij snapt dat er heel veel vragen leven. Zegt ook toe dat hij naar de wensen van de Kamer gaat kijken. En daarmee probeert hij de sympathie en het vertrouwen te winnen... van vooral de oppositiepartijen die hij uiteindelijk toch wel nodig heeft... voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar buiten die begripvolle opstelling hield Van Rijn ook een soort van... Pep talk, met als strekking: zoek nou niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten. Ik snap dat iedereen verschillend denkt over de aard en omvang van die hervorming. Maar mag ik toch ook voorzichtig constateren dat we het er ook over eens zijn... dat het organiseren van die zorg dichtbij... dat we de zorg op maat meer mogelijk gaan maken. Dat we de wijkverpleegkundigen een impuls gaan geven. Dat het ook goed is om met elkaar te constateren dat er toch rondom deze hervorming ook een aantal gemeenschappelijkheden zijn. En ik hoorde mevrouw Keizer spreken van de uitgestoken hand. Eh, voorzitter, daar zie ik naar uit. Mevrouw Voortman voor GroenLinks. Ja, voorzitter, wanneer de staatssecretaris het heeft over zorg op maat... over het bestrijden van, uh, van bureaucratie, over zorg dichter bij mensen... dan denk ik dat niemand in deze Kamer daarop tegen is. Daar zijn we allemaal voor. Dus dat is een gemakkelijke gemeenschappelijke basis. Maar wanneer het concreet wordt, 40% bezuiniging op de thuiszocht... 25% op de dagbesteding, een halvering van het budget voor inkomensondersteuning... daar zit het punt. En ik denk dat als de staatssecretaris denkt... dat hij daar een gemeenschappelijke basis voor heeft... dat hij dan zichzelf nog te vroeg rijk rekent. Ja, dus wel eens met de uitgangspunten, maar zeker niet met hoe dat dan concreet wordt ingevuld. Uh, Marcel Breel, heeft hij nog iets waarmee die GroenLinks, maar ook ChristenUnie, CDA en D66 kan overtuigen? Ja, dat is heel moeilijk op dit moment te voorspellen, want inderdaad Van Rijn heeft gelijk, veel partijen die vinden dat er wat moet gebeuren, maar uh, heel veel toezeggingen moet hij nog wel doen om de oppositie uh, tegemoet te komen. Het zijn ook allemaal verschillende punten. Ik zal ze allemaal niet opnoemen, want dan is het te veel en ook heel vaak onbegrijpelijk, want het is ook een heel technisch debat. Oh. Maar um, ja, het is wel een, een, een lange, het uh, begin van een lange en ingewikkelde discussie, want er moeten nog weer wetten gemaakt worden, die gaan dan eerst naar de Tweede Kamer en naar de Eerste Kamer. En van die uitwerking daar hangt een heleboel van af. Dus er is nog een hele lange weg te gaan ja en In aanloop uh, naar het debat hoorde je en las je ook wel uh, veel dat mensen waar het over gaat, dat die natuurlijk wel graag snel duidelijkheid willen. Um, en als ik jou zo hoor, dan gaat dat nog even duren waar ze aan toe zijn. Ja, dat klopt. Het was ook overigens niet de verwachting hoor dat nu tot achter de comma duidelijk werd wat de, dit gaat betekenen voor de personen waar het over gaat. Het is de bedoeling dat de komende tijd bij de verdere uitwerking dus van die plannen er permanent gepraat gaat worden met de werkgevers, de werknemers, de gemeente en degene die die zorg ook nodig hebben. En zo hoopt de staatssecretaris al die mensen gerust te stellen dat hij heus niet zomaar zo'n enorme verandering door gaat voeren. Maar wie na dit debat uh, was gekomen en heeft gekeken met de gedachte dat hij daarna precies weet waar hij aan toe is, ja, die komt vandaag inderdaad bedrogen uit. Ja, en, en nog even die berichten over al die duizenden ontslagen die, die nu zouden vallen in de zorg. Heeft, heeft Van Rijn daar nog iets over gezegd in het debat? Nee, niet heel erg concreet. Hij zegt wel natuurlijk dat het banen zal gaan kosten, maar dat hij wel uh, hoopt en denkt dat uh, ja, die mensen weer Ergens anders aan de slag kunnen gaan. Hij is er niet heel concreet uh, over geworden. Uh, ook omdat uh, ja, het nog niet allemaal duidelijk is wat de gevolgen precies zullen zijn. Want ja, um, als mensen zeggen wij zijn bang dat we ontslagen worden, die angst die zal natuurlijk wel terecht zijn. Maar de vraag is natuurlijk ook daarvan uh, of uh, al die mensen inderdaad ontslagen gaan worden of dat er nog iets anders, een alternatief bedacht wordt. Ja, en dat soort vragen die worden wel heel veel gesteld, hier ook in het debat. Maar hele concrete antwoorden. Dat geldt ook weer voor. Punt, die zijn er nog niet te geven. Maar zo bril was dat. Dan uh, de problemen met het hoge water. Die houden aan in Duitsland. De rivier de Elbe staat nog steeds ongekend hoog. En de druk op dijken zorgt ervoor dat sommige ook echt doorbreken. Zo ook de dijk in het plaatsje Fishback. Uh, die brak afgelopen nacht. 3000 inwoners moesten geëvacueerd worden. Correspondent Tim de Wit probeerde zo dicht mogelijk... bij dit dorpje in de buurt te komen. Met honderden liters tegelijk stroomt het water nog altijd vanuit de Elbe het dorpje Fishback in. Vannacht is hier een gat van 50 meter geslagen in de dijk die het dorpje moest beschermen. En daarmee is het hele dorp ondergelopen. Ik sta nu op de brug over de Elbe, die is nog wel droog. Maar je kan gewoon niet verder rijden. Op een gegeven moment houdt het op en loop je het water in. En hier tot het verste punt dat je kunt komen staan een aantal brandweerlieden. Ik vraag ze even deze mevrouw die treurig kijkt... en over de reling van de vangrail hangt. Mevrouw, wat is de situatie? We zijn ook hulfloos. We kunnen niets meer maken. Fishback hebben we moeten opgeven, zegt ze. Het dorp is ondergelopen. We zijn verloren. Ik woon zelf ook in Fishback. Ik kan hier alleen maar heel erg treurig van worden. Trouwig. En het enige wat de vrijwillige brandmeer nog wel kan doen... is mensen die nog steeds in Fishback zitten... uit het dorp weg te halen. En dus peddelen er... Rubberen bootjes vanaf de plek waar ik ben richting het dorp om mensen op te halen. Deze meneer, de jaren 50 is net opgehaald. Meneer, u was nog in het dorp? Nou, eerst maar heb ik er geen hartstikke meer. Alle auto's in de straten zijn allemaal volgelopen met water. Dus ja, de enige manier om nog uit het dorp te komen, is nu per boot. En nou, ik ben wel echt blij dat deze mensen van de brandweer mij op hebben gehaald. Maar zo dat ik in je vaar, was, waar ik niet. Dan vraag ik even aan een van de vrijwillige brandweerlieden die. Heen en weer aan het varen is. Uh, Meneer, zijn er nog steeds mensen in het dorp? De enige. Maar als die niet roos dan kan ze er niet vingen. Ja, zegt hij. Het vervelende is ook dat niet iedereen mee wil. Sommigen willen toch gewoon achterblijven in het dorp. Uh, ook al is er momenteel geen stroom meer. Ook het stromende water is afgesloten in Viersbeek. Maar goed, we kunnen ze niet dwingen als mensen in hun huis willen blijven. Dan, ja, dan moeten ze het zelf maar weten. Dan moet je er zelf weten. Dan. Je ja. weet ja ook uh, wat hem nu stroom, Strom, toiletten. En zover als ik kan kijken rechts en links van mij van de weg... zie ik alleen maar water. Het is hier helemaal onder water komen te staan. Een ongelooflijk gezicht. Dit kan nog wel even duren voordat die mensen weer terug in hun huis kunnen. Dat wordt nog een paar dagen door een paar weken. Een paar weken vielleicht? Ja, een paar weken bestemd. Nou, zegt de man van de Vrijwillige Brandweer... Ik zal wel rekenen op een paar weken zelfs. Deze waterschade is zo gigantisch. Hier moet Viespik echt wel een hele tijd van bijkomen. En bovendien zorgde dit ervoor dat er problemen waren op de spoorverbinding tussen Berlijn en Amsterdam. Want de treinen werden omgeleid met uren vertraging tot gevolg. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De diefstal van eindexamens op een school in Rotterdam wordt nog onderzocht. Maar leerlingen in het hele land maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen hiervan. De vragen stromen dan ook binnen bij het Landelijke Actiecomité Scholieren. Dat hoort verslaggever Arno Leblanc. Laten we beginnen met de hele landelijke... Een beetje stil zijn, want ook bij het LAX hadden ze natuurlijk niet meer opgerekend dat dit allemaal nog zou gaan spelen. En voor vandaag hadden ze dus net een algemene ledenvergadering op het programma staan. Zo, de deur weer dicht. Ja. Want uh, Lotte... Want we staan hier niet over het kantoor van het, van het LAX. Nee, dat klopt. We hebben vandaag een uh, van onze vierjaarlijkse ledenvergaderingen. We hebben vier keer in het jaar uh, de hele dag vergadering met onze achterban. Maar ja, wat betekent dat dan voor de scholieren die uh, jou nog bellen? Want jullie hadden het vanochtend in ieder geval best druk. Ja, nou, er zitten uh, medewerkers nog in de zaal hier. Uh, onze telefoon is doorgeschakeld naar hun nummer. Dus uh, die zijn gewoon bereikbaar. Het lijkt nog allemaal heel spannend, maar dan kun je ja, het is hier heel makkelijk even naar buiten lopen om even te bellen. Gisteravond werd het natuurlijk ineens bekend. Ja. En wat gebeurde er toen bij? Het was eerst wel eventjes twee minuten, wat gebeurt hier? Want we dachten toch altijd dat die examens echt wel goed beveiligd waren. En nu blijkt toch um, dat dat niet helemaal het geval is. Maar vanochtend? Ja, vanochtend was het wel eventjes druk. Toen was het natuurlijk ook overal in de media meteen. En wat vragen ze dan? Wat gaat er gebeuren? Moet ik mijn examen opnieuw maken? En dat is echt de meest gestelde vraag. Helaas hebben wij er nu ook nog geen antwoord op. Kan het zeggen Lotte, zeg het eens dan. Wat gaat nee, er gebeuren? Ja, helaas. Ik wou dat ik het kon zeggen, maar ik weet het oprecht niet. Oké, okay, dankjewel. Super. <laughs> ja, de inspectie hoopt het onderzoek morgen af te ronden... en dan duidelijkheid te geven over de afgenomen examens. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Twintig files uh, staan er nu. Um, de A10 de A10 West richting Zaanstad. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd voor de Koentunnel. De weg is heel snel weer vrijgemaakt, maar er staat toch nog twee kilometer file. En die kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, die staat er nog steeds. Tussen bodegraven en het knooppunt Gouwe 8 kilometer. De rechterreis ook is dicht. Dat blijft een tijdje zo, want als het goed is, tenminste dat heeft de Rijkswaterstaat ons verteld, heeft die vrachtwagen drie gebroken assen. Dus die blijft er nog wel eventjes staan. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam rijdt daar met het beste om via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A28 richting Utrecht is er een ongeluk gebeurd voor het knooppunt Rijnsweert. Er staat nu 6 kilometer file, linker is dicht. Jan Kramer veld zijn archief op internet. Straks meer daarover. Nu Emily Sandé, Next to Me. Apple, Google, wat we daar op en daarmee doen, dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Amerikaanse geheime diensten. Structureel worden gegevens verzameld. Dat hebben we gehoord van de klokkenluider Edward Snowden. Die vertelde dat een paar dagen geleden vanuit Hongkong. Volop in het nieuws sindsdien. Jeroen de Jager is bij studenten van de University College in Utrecht. Jeroen, we hoorden jou eerder al eventjes kort. Uh, schandalig, zei de een. Euforisch dat het nu aan de kaak wordt gesteld, zei de ander. Het, het leeft dus bij hen. Ja, het leeft absoluut, want ze zijn één voortdurend online. Het zijn zelfbewuste jonge mensen die uh, de dingen goed in de gaten houden. Die zelfs af en toe de papieren krant er ook nog eens bij nemen. Hoorde ik hier daar wel drie dagen over doen. Dat dan weer wel. <laughs> uh, en We staan hier inderdaad op die campus van uh, dat University College. Even voor uh, de radio. Dit was vroeger de Appelplaats, de Kromhoutkazerne. Hier is nu die universiteit uh, gevestigd. En hier, want een van jullie zei net... het is wel eigenlijk typisch dat we hier op defensieterrein staan. Wie was het ook alweer? Was jij, Cavish? Ja, nou, het is eigenlijk vrij ironisch natuurlijk... als het dan gaat toch om uh, het militaire apparaat... en het militaire apparaat dat uh, nogal veel van ons uh, weet. Dan is het wel een ironische plek, ja, omdat dit toch wel de plek was waar in de Koude Oorlog... Uh, ja, het het precies, en, precies en waar de veiligheid dus ook bewaakt is. Hé, hey, uh, even naar Snowden toe... Um, hij zegt zijn motief was om uh, burgers zelf te laten beslissen... over wat de overheid allemaal met informatie mag doen. In de zin van vergaren, opslaan, bewaren, et cetera, en analyseren. Wat vinden jullie van zijn motieven? Jullie hebben dat interview ook gezien met hem. Hoe komt hij over, Kavir? Um, ik vind hem heel bedachtzaam overkomen, eigenlijk. Het is niet iemand die zich zelf gauw op een voetstuk plaatsen, althans zo komt hij niet over. Het Anders is... dan bijvoorbeeld Assange. Ja, Assange zou je meer misschien als een... Die, die wil zich echt heel erg graag neerzetten... als de martelaar van een, een vrije en open samenleving. Maar ik denk dat, dat deze, deze meneer toch wel behoorlijk bewust is eigenlijk... van het feit dat heel veel mensen niet precies weten... waar de overheid mee bezig is... en heel erg onbewust eigenlijk in de digitale wereld actief zijn maar niet weten wat de overheid precies doet. En uiteindelijk zijn wij degene die bepalen wat onze overheid doet. Is dat zo, Rens? Vind jij dat zijn motieven uh, hout snijden, zal ik maar zeggen? Nou ja, kijk, het is, ik vind het bijna een heroïsche daad van zelfopoffering... dat hij deze informatie publiek heeft gemaakt en dat hij zichzelf kwetsbaar opstelt. Maar dat hij dan vervolgens openlijk zegt... hé, hey, kijk, ik was het en ik heb deze heroïsche daad gedaan... Nee. Het is natuurlijk heel goed dat hij het doet... maar ik vraag me wel af wat zijn motieven daar dan van zijn. Nou ja, zijn motieven daarbij zijn gewoon geweest... dat hij niet wil dat deze kwestie afgeleid wordt... door een soort zoektocht naar wie was diegene? Is diegene überhaupt te, te, te vertrouwen? En daarom heeft hij open kaart gespeeld. Mm. Ja, volgens mij was dat niet de discussie. Volgens mij is het totaal niet de discussie gesteld wie het was... wie het openbaar heeft gemaakt. Of het waar was of niet, dat heeft Obama zelf bevestigd. Maar goed, het is niet de discussie die we zouden moeten hebben... want het is een fantastisch ding dat hij gedaan heeft. Ja, ja, ja. Zonder meer... Even naar de wat wilde ik ook weer zeggen het gebruik van jullie van dat internet. Houden jullie er bijvoorbeeld rekening mee dat, dat je wel eens afgeluisterd zou kunnen worden, of dat alles getapt wordt en bewaard wordt? Houden jullie daar in je dagelijks gebruik rekening mee, Roland? Ja, ik, Er zijn heel veel foto's uh, op Facebook waar je in getagd wordt en ik zit elke dag zit ik te untaggen in berichten en nee, in foto's. Echt waar? Ja, echt waar. En ik heb ook vrienden. Ik word zo vaak getend. Maar ik, ik heb ook vrienden op Facebook waarvan ik denk van... ja, god, met jou heb ik eigenlijk bijna geen contact meer. En elke week verwijder ik er wel een paar. Dus privacy betekent nog wel degelijk iets voor je? Ja, enorm. Ik heb ook die wall die je op Facebook hebt... dat gewoon een soort uithangbord is van, van, van jouw leven. Ik heb alle privacy settings op maximaal staan. Oké, okay. maar dat is Facebook. Zijn, uh, nu blijkt dat ook je e-mail wordt uh, bewaard. Uh, je chatberichten, je, je Skype-gesprekken. Ja, dat, is, dat wist ik al, maar het is bijzonder verontrustend natuurlijk. Is dat zo? Wisten we dat eigenlijk allemaal ja, dat dit aan de hand was? Ik, ik vind het eigenlijk bijzonder naïef dat er nu zo'n ophef over is. Want Aha. zeker na 11 september, uh, de, de, de, de, de autoriteiten hebben verregaande bevoegdheden gekregen... om in feite ons in de gaten te houden... omdat wij allemaal potentiële terroristen zouden kunnen zijn. Uh, dus ik vind het eigenlijk niet verrassend. En misschien zou je dat wel zelfs kunnen rieken naar selectieve verontwaardiging. Want uiteindelijk is het inderdaad zo... dat uh, de overheid kan je bijvoorbeeld al vastzetten... op het moment dat zij verdacht wordt van terroristische handelingen. Hoe kunnen ze dat doen? Nou ja, ze moeten daarvoor bewijs hebben. Nou ja, bewijs. Dat verkrijgen ze dus... door mensen af te luisteren, telefoons te tappen... hun e-mail verkeerd te onderscheppen. Dus ja, ik denk uiteindelijk al die digitale informatie is zomaar beschikbaar... en de overheid zou wel gek zijn vanuit dat dat haar... Niet doen. Ja, precies. We moeten langzaam gaan afronden. Want ik, uh, we hebben gelukkig straks om uh, kwart over zes ook nog de kans om even door te gaan. Dan kunnen we het bijvoorbeeld gaan hebben over waar dan de grenzen precies gaan liggen. Uh, we zijn het er nu in ieder geval over eens dat, uh, nou, dat het niet raar is dat het gebeurt. Dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Uh, en dat jullie er al wel een beetje rekening mee houden. Eén hele korte dan, Rens. Uiteindelijk gaat het er zelf om wat je op Facebook plaatst en wat iedereen van je kan zien. Precies. Beetje voorzichtig zijn. Jeroen de Jager vanuit Utrecht en van die digitale werkelijkheid... naar de papieren werkelijkheid van weleer. Want een foto van Gerard Reven met een opdracht van de auteur... of een kaartje voor een concert van de Velvet Underground met Lou Reed... dat zijn een paar voorbeelden uit het enorme archief van schrijver Jan Kramer. Vanaf vanmiddag wordt dat archief geveild, dat gebeurt op internet. En Jeroen Wielard bekeek daarom een uniek stuk met Kramer. En ook met veilingmeester Piet van Winden. Het volgekrabbelde boekje meet 4 bij 5 centimeter... en ligt opengeslagen op de W, Jan Kramer. Ja, dan lees je hier onder andere Wilcox, Walker en Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol. Adres? 32 East 47th Street. Telefoonnummer IL 59041. Apartment 91298. Daar woonde hij dus. Dat is niet de factory, hè? Dat is nog het, uh, zijn woonadres van zijn moeder kostelijk, helemaal in het begin, een soort pasfotootje met Jan en een van zijn bekende vriendinnen. Dat is uh, Jan Mansfield, daar ben ik uh, ongeveer een jaar mee geweest in de tijd. Lange reis gemaakt door uh, Zuid-Amerika, Hollywood uh, veel gezeten met haar. Ja, daar heb ik derde boek over geschreven, hè? dat gaat over, over die reis. Er zit alles in. Maar dit, dit, is, dit is mijn adresboekje wat, wat ik toen had in New York, ja. Dat was, dat, was mijn, dat was mijn vriendenkring in die tijd. Het geheugen van het verleden. Wat moet het opbrengen? Zo'n adresseboekje, Anticare Piet van Winden. Veilingmeester ook voor de gelegenheid. Nou, We gaan het uh, dit keer helemaal aan de markt overlaten. We uh, verwachten dat een boekje als dit toch zeker uh, uh, 500 tot 1000 euro zou kunnen opbrengen. Uh, er ligt niks aan de ketting. De zaak gaat online vandaag. Iedereen kan meteen gaan uh, bieden. Dus Moeilijk moet je dat niet maken. Jan, denk jij aan een onverbiddelijke opbrengst... dat die belangrijker is dan het altijd maar bewaren? Nee. Wat is dan toch het, jouw doel? Nou, het doel is dus... Want jij denkt ook vaak, geld moet rollen. Dat, is, dat, dat denk ik sowieso, geld moet rollen. Maar dat gaat er in dit geval helemaal niet om. Het gaat erom dat wij enkele jaren geleden... verkoord Adams het manuscript van Ik-Jan Kramer aan het Letterkunde Museum... Toen kregen wij tientallen, zo niet uh, echt, uh, misschien wel 50 of 60 of 40 of 50... aanvragen van mensen die zeiden, ja, ik kan niet zo maar een schip kopen... maar waarom worden wij hier buiten gelaten? En er bestaat namelijk toen deed ook dat er een schare krevenverzamelaar bestaat. Mensen die echt fanatiek alles mee verzamelen. Dat merk ik wel eens als ik ergens signeer. Dan komen mensen echt met, met, met, met tassen vol, met krantenknipsels... Uh, brieven over wat ik ooit aangeraakt heb. Nou, en, en dit, is een, dit is nu eigenlijk een, een, een, een, een veiling... Want ik, al mijn spullen zitten in, in, in een stuk of twaalf, twintig kisten gepakt. Die kisten staan bij, op het kantoor. Die, staan in, die hebben twaalf jaar gestaan in het Chelsea Hotel in de kelders. Dus ik heb nu gezegd, nu gaan wij dus de, mijn aanhangers of mijn, mijn fans, zeg maar... nu gun ik dus nu mijn archief, zeg maar. En wat ook belangrijk is, mensen zeggen altijd of die critici schrijven altijd... Kremer die verzint alles en die, dat, dat, dat, dat is allemaal fantasie. En deze tentoonstelling of deze veiling is eigenlijk, zeg maar, de items... Ik heb altijd gezegd vroeger, de historie zal het uitmaken. Nu kan iedereen erin gaan spitten en de historie bekijken mij. Het museum komt er niet in Enschede. Je kunt gewoon zo'n object in huis halen. Ja, iedereen, voor iedereen toegankelijk nu. Iedereen kan nu mijn, mijn, de reliquie koesteren die ze van mij wilden hebben, daarmee ondersteuning die veiling. Kisten gaan open. De kisten gaan open. Kisten zijn open. Hè? En ik hoop dat ze in goede handen komen. Dat is altijd het hele punt. Veilige handen. Bij mij is, voor mij is het ballers geworden.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 De Spinoza-premie gaat dit jaar naar natuurkundige Michael Katsnelson, chemicus Bert Wekhuizen en taalwetenschapper Piet Piek Vossen. Ze krijgen ieder 2,5 miljoen euro van het NWO... die ze mogen besteden aan wetenschappelijk onderzoek. De Spinoza-premie is een van de belangrijkste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland. Premier Cameron zegt dat alle Britse geheime diensten binnen de wetten opereren. Hij reageert daarmee op de onthullingen van de kranten The Guardian en The Washington Post. Die schrijven dat Amerikaanse geheime diensten structureel persoonlijke gegevens verzamelen van burgers. Via internetbedrijven als Google, Facebook, Apple en Yahoo. Volgens The Guardian maakt ook de Britse inlichtingendienst gebruik van het Amerikaanse spionageprogramma Prism. Dat sinds 2007 operationeel zou zijn.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 De lakkist is zeer exclusief. Er zijn er destijds door de VOC maar twaalf naar Europa verscheept... voordat Japan een exportverbod instelde. De rechthoekige kist is aan alle kanten versierd met goudpoeder. Het Rijksmuseum spreekt van een kist van ongelooflijke schoonheid... en grote historische betekenis. Wanneer die te zien is, is nog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Gerrit Hiemestra. Vanuit het oosten klaart het geleidelijk op, maar in het noorden en westen van het land blijft het toch nog lang bewolkt. Vanavond en vannacht in het grootste deel van het land opklaringen, het noordwesten houdt bewolking. En waar het helder wordt kunnen mistbanken ontstaan, want er is vannacht vrijwel geen wind. De temperatuur daalt naar 9 tot 6 graden. En morgenochtend zijn er eerst wat wolkenvelden, maar in het grootste deel van het land breekt de zon door. De wind is zwak tot hooguit matig, windkracht 3 en heeft een veranderlijke richting. Aan zee blijft het lastig met de zon, daar kan ook weer wat bewolking binnendrijven. En de temperatuur loopt op naar een graad of 16 aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. En na morgen wordt het wat wisselvalliger weer. Er kan weer eens wat regen gaan vallen of een bui, maar de temperatuur blijft op niveau net boven de 20 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. Er staan nu 25 files. De meeste daarvan staan op de wegen rond Rotterdam. Maar ik begin met de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want de Schiphol-tunnel, daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file en de tunnel is afgesloten vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer. De rechterreis ook is dicht vanwege een kapotte auto die daar staat. Ook de A12, maar dan vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouden 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen... Okay, hier is de rechterreis ook dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam rijdt daardoor het beste om... via Gorkum over de A27 en de A15. A20, hoek van Holland-Gouda, bij Maasluis 4 kilometer. Ze zijn bezig met de spoedreparatie. De linkerreis ook is afgesloten. En op de A28 richting Utrecht staat tussen Soesterberg en Knoopend 8 kilometer file. Ja, de vanmiddag is er een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Straks gaat het Radio 1 verder. Onder meer over de loslippigheid van Ruud Lubbers.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 Zes minuten over half zes is het. Ja, die extra bezuinigingen waarover gesproken wordt. Zes tot acht miljard euro extra. Uh, dat zegt de Nederlandse bank. Tenminste, als het kabinet aan de Brusselse begrotingsnormen voor 2014 wil voldoen. Volgens DNB-directeur Job Swank kan het uh, op twee manieren. Dat kan via lastenverzwaring. Dat is de makkelijke manier. Maar ook een manier die op lange termijn schadelijk is voor de economie. Het kan ook door de uitgaven te verminderen. Ook dat doet overigens pijn.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 Dat is de directeur van de Nederlandse bank, Job Zwank. Hij zei dat tegen Merel Stikke-Lorem. Minister Dijsselbloem van Financiën die zegt dat hij alleen besluiten neemt... op basis van prognoses van het Centraal Planbureau. Er komt binnenkort een raming, later nog meer cijfers. Augustus, augustus, horen wij steeds. Het debat is in uh, volle gang natuurlijk. Daarom praat ik nu ook met Bernard Wintjes... van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, want u mengt zich ook volop natuurlijk in het debat. Nu het, nu het nog kan en er geen besluiten zijn genomen... Uh, wat vindt u van, van deze stelling van de Nederlandse Bank? U geeft mij geen keuze. Ik zal in moeten mengen. En dat doe ik ook graag. Kijk, de kern is natuurlijk dat we formeel moeten afwachten... wat vrijdag het CBB gaat zeggen. En dan hebben we nog tijd tot augustus. Dat is afgesproken. Dat is ook in het, in het sociaal akkoord afgesproken. Maar ik ben natuurlijk zeer bezorgd. Want de, de cijfers gaan de verkeerde kant op. En er komt een moment waarop je moet zeggen... Is het nog wel verstandig om nu één op één, eendimensionaal te gaan bezuinigen? Zeker lastenverhoging. Is er niet het moment gekomen dat je moet zeggen: laat nou eens om de tafel gaan zitten met Brussel. Om de tafel gaan zitten met de de de, de, de Moody's en de SNP's. En aantonen dat we dermatig uh, ingrijpende hervormingen in Nederland toe gaan passen in de komende jaren. Die op langere termijn onze economie. Erg stuk verbeteren. Denk aan de AOW. Denk aan het ontslagrecht. Denk aan het aflossen van de hypotheekschulden. Uh, denk aan de WW. Allemaal maatregelen die in het, onder andere in het sociaal akkoord gen genomen zijn. En die tot aanzienlijke verbetering van onze financiële situatie leiden. Breng dat eens even naar voren toe. En eens kijken of we dan wat geleidelijker pad kunnen gaan bewandelen. Nou, want Ollie Reen, die komt morgen, hè? als ik me niet vergis, ja. om hier te ja. praten. Ja. spreekt ja. u dan ook met hem? Nee. Nee, dat had ik gaar naar aan het kabinet over. Dat is niet mijn taak. Kijk, wat natuurlijk wel belangrijk... En ik zeg even Olli de eurocommissaris die hierover ja. gaat... waar Nederland ja. dus clementie moet vragen. Nou ja, clementie moet dus aantonen dat wij het enige land zijn... echt het enige land in Europa... wat in een korte tijd een groot aantal hervormingen afgesproken heeft. Maar nou, de ik denk jaren... ook even aan, aan landen als Griekenland, toch? Dat is nee, ook niet misselijk nee, nee, wat als daar je, gebeurt. Als u als ziet wat hier op het gebied, op het gebied van de WW gebeurt, op het gebied van ontslagrecht gebeurt. Allemaal overleg met sociale partners en het kabinet. Maar allemaal maatregelen die natuurlijk een paar jaar tijd nodig hebben om te, tot rendement te komen. Kijk wat ik ...altijd voor zal pleiten, is dat onze financiële stabiliteit overeind blijft. Dus als wij door uh, verkeerde maatregelen uh, of door uitstel van maatregelen... Uh, ...veel meer rente zouden moeten gaan betalen, dan dweilen we met de kraan open. Dus ik steun ook daarin. Het kabinet zorgt ervoor dat de financiële positie van Nederland even sterk bent. Maar ik denk dat er voldoende argumenten zijn om met meneer Renes te gaan praten... ...over het bijzondere wat Nederland is. Een aantal grote hervormingen in korte tijd gerealiseerd die tot aanzienlijke besparing leiden... The we hebben een grote pensioenkast, wat ook bijna geen enkel ander land heeft. Dus we zijn in feite een hele sterke economie. En, en is, is dat, zit er een clausule in die, in die afspraken die in Brussel zijn gemaakt... dat je op basis van, van dit soort ontwikkelingen uitstel kan krijgen nog een keer... en dat je niet die 3% hoeft te halen volgend jaar? Nee, formeel niet. Maar het viel mij op in het rapport van Europa over Nederland... dat er met name op de hervorming geweest wordt. En die zijn gerealiseerd. En, ja, ik en zeg, toch wie zei hij, je uh, moet 2,8% gaan, uh, gaan halen volgend jaar. Ja, dat, dat, dat, begrijp ik niet. dat begrijp ik niet. Die 2,8 is voor mij, uh, ja, mij onbegrijpelijk. Niet alleen voor mij begrijp ik ook. Uh, ook de premier reageerde daar op dezelfde manier op. Alles slecht wat ons kan overkomen op dit moment is lastenverhoging. Dat zei ook de heer Swank. Als we nu de belastingen van de burgers of bedrijfsleven of beide gaan verhogen... dan breng je de economie echt in moeilijkheden. Alleen bezuinigen met dit soort gigantische bedragen... Is lastig. En daarom zeg ik. Laten we nou eens kijken naar de onderliggende economie. Praat met Brussel, praat met Moody's en SP. En laat zien dat wij een van de weinige economieën zijn. die een groot handelsoverschot heeft, een grote pensioenkast heeft. en hele belangrijke hervormingen. Mm. Want, want de heer Zwang, die wees nog naar de zorgsector. De sector waar natuurlijk ongelooflijk veel geld in omgaat. Ja. Um, is, is daar nog wel iets te halen, wat u betreft? Zeker. Ik denk dat uh, de zwang voorkomen gelijk heeft. De zorg is natuurlijk verreweg het grootste deel uh, van de uh, grootste schuld... aan de enorme stijging van uitgaven. Alleen moet ze wel realiseren. We praten nu over het jaar 2014. Kijk. Eigenlijk is de tijdklem bij ons het belangrijkste. Uh, uh, ook hervormingen in de zorg, die hebben ze een tijd nodig. En je kunt ze wel afspreken dit jaar, zoals de heer Ruud ook beloofd heeft. Alle grote hervormingen gaan dit jaar naar de Tweede Kamer. Maar voordat ze dan gerealiseerd zijn en echt leiden tot, uh, tot lagere uitgaven, dan red je nooit in 2014. En dan hangt het vreselijke zwaard boven ons hoofd van, van belastingverhoging. En dat is het allerslechtste wat we op dit moment kunnen doen. Meneer Wintjes, dat is uh, uw stelling. Morgen komt ze uh, de eurocommissaris die erover gaat naar Nederland. Ongetwijfeld uh, zal ook dit besproken worden. En dan zien Lekker. wij hoe dat verder gaat. Dank u wel in ieder geval voor dit moment. Heel graag gedaan. Bernard Windjes was dat van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1-journaal met Brucella Carrasso. Lobos, Lobos, La Bamba. Heeft de mensen in de file misschien een beetje opgevrolijkt of geërgerd? Dat komt natuurlijk ook. Yes. Uh, Dennis, mooi. Hoe, hoe is het met die files? Nou, op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat het goed vast. Tussen het knooppunt de Nieuwe Meer en de Schipholtunnel staat 6 kilometer. Bij de Schipholtunnel of in de tunnel eigenlijk, is een ongeluk gebeurd. En daarom zijn er twee rijstroken dicht. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, daar staat 5 kilometer voor het knooppunt Grijzoord bij Arnhem. De rechterrijstrook is daar afgesloten vanwege een kapotte auto. En op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Masluis 5 kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht, staat zelfs tot in het dorp. Maasdijk vast, op de N220 daardoor. En op de A27 vanuit Bredaan naar Gorkum. Tussen Hank en de Brug bij Gorkum, 7 kilometer door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook ook dicht. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Een kist van 7,3 miljoen euro. Het Rijksmuseum heeft die kist gekocht. Jan van Kampen, conservator Aziatische Kunst van het Museum. Goedemiddag. Dat moet dan wel een heel bijzondere kist zijn. Dat is een geweldige kist. Ja, dat is echt prachtig. Vertel, kunt u hem beschrijven? Het is een grote kist, 1,44 lang en 63 centimeter hoog. En hij is helemaal bedekt met Japans lakwerk, dus een zwarte, donkerbruin-zwarte achtergrond waarop voorstellingen zijn geschilderd in goudlak. En Het is er een uit de 17e eeuw, begrijp ik. Is dat allemaal mooi gebleven? Dat is prachtig gebleven. Juist omdat die de kwaliteit van dat werk zo goed is, heeft het helemaal geen problemen om de plantestijds te doorstaan. Het is prachtig. En waar, waar werd die kist vroeger voor gebruikt? Dat is gewoon een prestige object geweest. Dat zijn dat een aantal bestellingen die zijn gedaan in de jaren 30 van de 17e eeuw om buiten gewoon fraaie objecten te maken. In principe is het natuurlijk gewoon een kleerkist, dat is het model of iets iets om spullen in te bewaren, maar dit is een kunstvoorwerp. En, um, dat in, die, in die periode zijn er echt hele fraaie dingen gemaakt... waar heel veel tijd en heel veel geld aan is besteed. En dat is, uh, dat is er aan af te zien. En, en waarom wilde juist het Rijksmuseum dan deze kisten hebben in de collectie? Omdat dit echt het hoogtepunt is van wat er aan lakwerk is gemaakt... in de hele geschiedenis van de handelsrelaties tussen Japan en, en Nederland. Nederland was het enige land dat in de 17e eeuw toegang had tot Japan. Dus alle, alle handelswaarde kwam eigenlijk door Nederland in Europa. Dus ook de fraaiste kunstnijverheid kwam door Nederland in Europa. En vanuit Nederland is het verspreid geraakt over Europa. Maar in, in Nederland zelf was niets meer van die hoogste kwaliteit te zien. En dat is dus nu wel weer het geval. En zat, zat u al lang achter, achter die kist aan? Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk was het, de verblijfplaats van deze kist tot voor kort volledig onbekend. Er werd geschreven over de geschiedenis van het lakwerk. En er werd daar altijd ook gerefereerd aan deze kist. Maar er werd gezegd, verblijfplaats helaas onbekend. En alle andere stukken die van diezelfde kwaliteit zijn, die zijn al in gerenommeerde collecties. Maar dit was het enige stuk dat nog ooit op de markt zou kunnen komen. Maar we hadden geen idee. En toen was het plotseling in Frankrijk op de markt. En, en, en hij is wel echt, hoop ik. Daar is eigenlijk geen, er is geen twijfel mogelijk. Want het stuk is overal beschreven in um, boedelbeschrijvingen van de voormalige eigenaren. Het zijn allemaal hele bekende mensen. En um, nee, dat is, daar is gelukkig geen twijfel uh, over. En, en toen vond u ook nog dat geld of het museum. Want ik dacht wel ruim 7 miljoen. Het kan niet op bij het Rijksmuseum. Nou, dat is geweldig. Dat is door, um, door de steun van een aantal fondsen voor de Bank en de Café ja, Pearson Stichting en de Vereniging Rembrandt. En het is heel bijzonder dat die fondsen... Ons op zo'n korte termijn in staat hebben gesteld om dit te kopen. Ik wou net zeggen, want als het een veiling is en ook iets wat plotseling opdook, heeft u heel snel dat geld bij elkaar moeten halen. Dat is ook een. We zijn ontzettend blij dat dat gelukt is. Goed, Jan van Kampen. Um, u geniet ervan binnenkort ook de bezoekers van het museum, neem ik aan, toch? Wanneer komt hij daar te staan? Dat moet nog geregeld worden, maar dat kan niet lang duren. Oké, okay, goed. Dank u wel, Jan van Kampen van het Rijksmuseum. Goedemiddag. Dank u wel. Ciao. Het NOS Radio 1 Journaal. Politieke Zaken. Volkel gaat, dan hebben we nog steeds onderdelen liggen die een functie vervullen in het nucleaire. Totaal zinloos, naar mijn gevoel. Ik denk al heel lang. Totaal zinloos, die kernkoppen denk ik al lang. Dat was uh, uit premier Ruud Lubbers, uit CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij denkt het al heel lang, nu zei hij het. Uh, bij volkool liggen kernwapens. Keek u er nog van op? Nou ja, het is natuurlijk vaak genoeg uh, gezegd dat dat zou kunnen zijn. En waarschijnlijk ook zou zijn. Maar uh, nou ja, nu is het natuurlijk heel bijzonder dat een oud minister-president dit meldt. Ja, heel bijzonder. Want wat dacht u toen u hoorde dat Lubbers hierover gesproken had? Nou, uh, uh, dit is uh, geheime informatie. En als het over geheime informatie gaat... dan heeft het niks te maken met of je een ambt nog wel of niet vervult. Ja, die is geheim. Hij had het gewoon voor zich moeten houden. Nou, als je kijkt naar hoe geheime informatie in Nederland... en trouwens in heel de wereld geregeld is, uh, ja, daar moet je niet over praten. Dat is heel wat anders dan wanneer je... bedoel, We hebben het ook meegemaakt dat de heer Lubbers een opmerking maakte... over de, over de zorgen die, geloof ik, uh, uh, toen nog Prinses Juliana had ja, over... Uh, uh, Willem-Alexander, Willem Alexander. of hij wel genoeg capaciteiten had om ja, koning te worden? Is, uh, dan dan uh, uh, ben je bezig met, het is een ongeschreven regel in het staatsrecht... dat er over de informatieuitwisseling tussen een staatshoofd of een oud-staatshoofd... en een minister-president, ja, dat je daar niks over vertelt. Dat lijkt me trouwens ook verstandig, dat je dat niet doet. En ook dat deed maar hij? Dit is, ja, ook dat, ook ja, dat waar, deed hij. Waar is hij op uit? Wat is er aan de hand met meneer Lubbers, denkt u? Nou, ik denk dat met betrekking tot Volkel, dat het van hem gewoon een doel. Dat dat doel bewust is om een debat op gang te krijgen. En uh, ik denk dat het ieders recht is in Nederland uh, om debatten op gang te krijgen. Maar dat het ingewikkeld is als oud-minister-president vertrouwelijke en geheime informatie uh, gaan delen. En u heeft natuurlijk lang rondgelopen in Den Haag. Uh, en nog steeds binnen uw partij. Wat denkt u, gaan er nu telefoontjes vanuit het CDA of de RVD? naar hem toe. Van Ruud, zo is het wel mooi geweest... met het ophalen nee, van herinneringen. Stop maar. Zeker, zeker niet uh, vanuit het CDA. Want het CDA heeft daar geen verantwoordelijkheid in uh, nu. En die informatie heeft hij ook niet gekregen... omdat hij van het CDA is. Het CDA heeft er niks mee te maken. Nee, ik weet niet hoe dat gaat. Of dat uh, de minister-president uh, uh, zijn, uh, zijn, zijn voorganger opbelt. Hm. Dat is een uh, interessante vraag, meneer uh, Rutte. <laughs> dat zullen wij vrijdag zeker doen op de persconferentie. Uh, de pers smult van publiek misschien ook. Uh, van na zijn tijd helaas geen onthullingen. Over bijvoorbeeld de Vira, want daar wil ik het ook met u over hebben. Uh, staatssecretaris Mansveld die is nu in Brussel vandaag... Om met te de Belgen te praten over het treindebakel. En de Tweede Kamer wil graag een parlementaire enquête... om te zien hoe dat in het verleden allemaal gegaan is. Vindt u dat zinnig? Nou, ik denk dat als een voorstel deel van de Kamer denkt... dat ze op een andere wijze niet uh, de zaken goed op een rij krijgt... dat dat een, een verstandige keuze uh, kan zijn. Ik bedoel, in het verleden uh, hebben we in Nederland... ik geloof een stuk of 18 uh, enquêtes gehad. of De achttiende is nu aan de gang... Uh, de enquête rondom uh, de woningcoöperaties is nu gestart. En uh, de meeste enquêtes hebben wel uh, geleid tot conclusies... die het land verder hebben gebracht. Ja, is dat zo? Bas Heijnen die, die schreef afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad. De columnist uh, Die zei het is een onmachtige reflex van de Kamer... om zo'n enquête te doen. Je kan veel beter kijken waarom de politiek steeds de waan van de dag volgt... en op ieder signaal vanuit de samenleving uh, reageert en beleid maakt. Nou, over die paar zinnen kun je al een heel boek schrijven. Want uh, laten we allereerst de constatering neerzetten... dat er rondom de aanleg van de HSL uh, en het uh, erop laten rijden van de Vira dat er met betrekking tot de aanleg 7 miljard is uh, besteed, bijna 8. En ondertussen zou er uh, bijna een half miljard al betaald zijn door de Vira voor het mogen rijden over dat spoor. Nou, dat is allemaal niet gebeurd... En als de Kamer niet meer voor 7,5 miljard euro uh, achter zijn oren maar zich mag krabben... dan hoef je geen Kamer meer te hebben. Dus ik denk dat dat heel verstandig is. Het tweede uh, uh, wat je daarover zou kunnen zeggen, brengt een enquête. Het rijden over het spoor, uh, het zo snel mogelijk rijden... van uh, de Vira of een opvolger of een andere brengt dat dat dichterbij. En nee. dat is iets wat, uh, um, nou, op zich natuurlijk niet, maar uh, het kan wel, het kan helpen. Maar het kan ook uh, heel ingewikkeld, het kan het ook vertragen of moeilijker maken. En dat is dus wat bij de inrichting uh, en de besluitvorming rondom een enquête, de inrichting van die enquête, uh, dat moet de Kamer natuurlijk heel goed uh, uh, beseffen en ook overleggen met de regering van wat uh, kan we wat vertragen. Ja, precies, want uh, u, u zegt, een enquête, je kan bepaalde vragen opwerpen, dan wil je eerst daar een antwoord op als Kamer, en voor die tijd ga je niet beslissen over een opvolging van de Vira, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn natuurlijk uh, vragen die uh, op tafel kunnen komen. Uh, een van de vragen die uh, absoluut speelt, dat is dat, uh, het is nog maar anderhalf jaar geleden dat uh, minister Schultz, toen nog verantwoordelijk voor de spoorwegen. een uh, akkoord maakte met uh, uh, de NS. waarin stond dat het hoofdrailnet uh, gekoppeld zou worden. met uh, het hsl net En nu het HZL-net niet functioneert. is het de vraag hoe dat zit met die overeenkomst. Dat is een hele spannende uh, al voor iedereen, ook iedereen in de sector. Uh, zoals u uh, misschien weet, aan luisteraars niet allemaal. Ik ben ook nog commissaris, commissaris bij Arriva. Daar ben ik ook maar graag uh, open over. Maar dat is natuurlijk wat iedereen en reizigers en de belastingbetaler in Nederland en iedereen die verantwoordelijkheid draagt en iedereen die met mogelijke alternatieven uh, uh, uh, bezig is, uh, zeker uh, uh, wakker houdt. Goed, Scherkoopmans. Uh, wat u betreft een enquête uh, wel goed kijken of het niet vertraagt. Hartelijk dank voor dit moment en tot de volgende keer. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van der Putten. De Britse krant The Guardian blijft natuurlijk publiceren over het afluisterschandaal in de VS. Edward Snowden, die dat schandaal naar buiten bracht, is volgens een andere beroemde klokkenluider een held. En die andere is Daniel Ellsberg, de man die begin jaren zeventig een geheim rapport over de Vietnamoorlog lekte naar de New York Times. Volgens hem bieden de nieuwe onthullingen de kans om een staatsgreep van bestuurders tegen de Amerikaanse grondwet tegen te houden. Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam doet aangifte tegen een medewerkster... meldt het Het is een teamleider die verantwoordelijk is voor de reiniging. De vrouw had vanwege haar functie contact met een aantal bouwbedrijven... en die schakelde ze in om haar nieuwe huis te verbouwen. Personeel van het stadsdeel moest meehelpen bij de verhuizing. Football. Jose Mourinho is terug in Londen. Hij is weg bij Real Madrid... en vanmiddag werd hij officieel gepresenteerd als nieuwe trainer... van Chelsea, meldt onder andere Sky News. Mourinho was al eens drie seizoenen trainer daar. Destijds omschreef hij zich als de special one. Hij is altijd dezelfde gebleven, maar omdat hij zo blij is... dat hij weer terug is, heeft hij zijn titel iets aangepast. Dat vertelde hij op een persconferentie. Ik heb dezelfde natuur. Ik ben dezelfde persoon. Ik heb same hart. I have the same kind of emotions related to my, to my passion for football and for my job. You refer to yourself as a special one. Are you still a special one? I'm the happy one. Hij is blij. Drie sterrenkok Sergio Herman die stopt met restaurant Oudsluis. En drie sterrencollega Jonny Boer van de Libreien noemt dat op de website van Misset Horeca echt heel jammer. Maar hij heeft er wel begrip voor. Jonny Boer zegt ook dat hij met zijn Libreien voorlopig doorgaat. Michelin die de sterren toekent heeft respect voor het besluit. Oud -Sluis komt niet meer in de nieuwe gids. Maar we blijven hem en zijn andere restaurants natuurlijk met belangstelling volgen, zegt Michelin. En er zijn natuurlijk op Twitter ook grappenmakers. Heeft Sergio Herman geen sterrenlures meer, vraagt iemand zich af. En Freek de jongen: die noemt Oudsluis het restaurant met de beste afwassers van de wereld. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live optredens van Kensington.